Je luistert naar de podcast van Aloha Radio. Goedenavond luisteraars. Je luistert naar Aloha Jaap op Aloha Radio. En dit is de podcast van zondag 3 oktober 2021. Ja mensen, we gaan weer een uh, muziekje draaien. En dan gaan we straks lekker uh, ouwe horen. Over van alles en nog wat. En dan gaan we natuurlijk wel weer eens even, even wat opzoeken om, om te draaien. Want uh, ja, alleen maar ouwe horen, dat is ook niet alles. een muziekje erbij uh, is ook wel even lekker natuurlijk hè. Even de stilte doorbreken. Even mijn microfoon wat harder zetten juist. Dat is even wat beter Oké, okay, 3 oktober alweer jongens. Zo, jo, we gaat wat hard hè. We zijn er weer toe aan. Een nieuwe maand hè. 3 oktober. De lente is voorbij. De zomer is voorbij. En nu is het herfst sinds vorige week... Is toch wel weer dus ja jongens, gaat hard hè. En eh, goed, nou, laten we maar niet over het weer hebben. Want eh, daar worden we dus natuurlijk eh, ook niet vrolijk van. Ofwel, ja, het is maar net hoe je er tegenaan kijkt hè. Dus goed, nou, we zullen eens even zien wat gaan we draaien. Ik weet het al. Als je... Ah, oké. Okay. Hier is... Uh, DJ Oct. Met Make Your Move. Dat was DJ Ox met uh, Make Your Move. Ja, ze waren vandaag weer eens lekker aan het demonstreren hè, tegen de corona uh, QR-pas. En nou uh, ja, weet ik veel. Uh, weet je, ze maken zich allemaal druk over, dat, uh, over de coronamaatregelen. Nou, dat kennen we allemaal al wel. Daar worden we mee doodgegooid elke dag in de kranten. Ja. Overigens over alle media. Ook, eh, nou ja, je wordt er een beetje doodziek van. Hè? De gasprijzen stijgen eh, met duizelingwekkende hoogte. De huren zijn haast niet meer te betalen. De koophuisprijzen stijgen enorm. Zo ook de OZ-waarde van je koophuis. Dat gaat ook natuurlijk omhoog met al die waardestijgingen. Prijs en zo. Daar zie je ze niet voor demonstreren. Of tegen demonstreren, moet ik eigenlijk zeggen. De hoge gezondheidskosten, de gezondheidszorgkosten. Die schieten de pan uit. Daar hoor ik niemand over demonstreren. Ik hoor mensen wel hier en daar in het land klagen erover. Maar niemand demonstreert voor lagere huren, lagere aardgasprijzen, ja, van alles wat de benzineprijzen ook... die stagen ook enorm hoog. Natuurlijk eh, heeft dat zijn oorzaak. Maar dat maakt het leven niet goedkoper. En Vooral de zwakkere mensen in de samenleving... die het al financieel niet zo breed hebben... die zijn het meest te dupe. En dat kan natuurlijk niet langer zo. Waarom worden daar geen demonstraties voor gehouden? Want eh, ja iedereen maakt zich druk over de corona en niemand maakt zich druk over uh, alle prijzen die maar omhoog schieten en dan krijg je een paar tientjes per maand meer bij je salaris maar dat dekt de kosten niet het, het, het dekt niet, het is een, een druppel op een gloeiende plaat nou, ik weet niet wat ze allemaal met dat dimensionaire kabinet uh, allemaal van plan zijn, maar het lijkt wel alsof de mensen uh, weer uh, terug naar 100 jaar geleden, dat ze voor een op porno eiken gaan werken. En dan willen ze ook nog dat ze meer uren gaat werken voor minder geld. Hoor ik ook alweer geluiden over. Nou jongens, dat, dat is gewoon niet vol te houden. Dit is echt niet normaal. Waarom wordt daar niet tegen gedemonstreerd? Tegen al die uh, za belangrijkere zaken. Nee, men demonstreert liever tegen de corona toestand. Tegen de QR-code. Jongen, jongen, jongens, waar gaat het over? We hebben al zoveel versoepelingen gehad de laatste weken. Je kan weer gewoon naar een restaurant of naar een café. Evenementen mogen weer. Ik bedoel, we hebben hoop van onze vrijheid weer terug gehad. En nog zijn er mensen die lopen te zeiken over de coronamaatregelen. Mensen, hou nou eens een keer op daarmee. Het heeft echt geen zin. Het slaat nergens op. Eh, demonstreer liever voor eh, ja lagere aardgasprijzen lagere huren lagere benzineprijzen en noem maar op ik kan ze allemaal opnoemen nou ja dan ben ik over een paar uur nog bezig aan deze uitzending eh, of deze podcast duurt maar een uurtje en eh, ja mensen ik vind het allemaal een beetje bizar wat er allemaal gebeurt weet je Mensen demonstreren tegen de verkeerde dingen en de belangrijke dingen, de echt belangrijke dingen waar het om gaat, waar we allemaal mee te maken hebben. Daar wordt niet voor gedemonstreerd. Ja, door een kleine groep, misschien een paar honderd man of zo. Ik hoor er zoiets van, nou, meer dan 200.000 mensen onder demonstreren in Amsterdam tegen de coronamaatregelen. Jongens, jongens, jongens, jongens, jongens, jongens, jongens wordt eens wakker. Word eens een keertje wakker en demonstreer voor dingen waar het echt om gaat, de echte problemen. Het kan niet langer zo. En ik hoop dat daar iemand op staat die zegt, ja jongens, stop met het gehouden met je corona dit en corona dat. Daar gaan we mee stoppen. We gaan demonstreren tegen de echte problemen die ik zojuist allemaal genoemd heb. Goed, genoeg gemopper en gezeur. En dat is wel terecht natuurlijk. We gaan gewoon wat anders uh, doen. We gaan gewoon iets uh, lekker muziekje draaien. Ja, het moet gewoon, uh, ja. Waar moet het over gaan? Overgaan jongens. Oké, okay, waar gaat het over? Het gaat nergens over. Lekker muziekje draai, c The Dance of the Sugar Plum Fairy. Radio, je luistert naar Aloa Radio. Ja, dat was uh, Seaballs met Dance of the Sugar Plum Fairy. Prachtige mix. Ja, oké. Okay. En oké, okay, uh, eh, uh, ja. Goed, uh, weet je wel... Um, het is een herfst, dat weten jullie allemaal. En uh, elk jaar neem ik me voor om elk seizoen een leuke fotoserie te maken. Met uh, een fotocamera. Ik heb vorig jaar mei of zo, of april weet ik veel toch, een, uh, een camera gekocht. Ik ga geen merknaam noemen, maar wel een heel, heel uh, goed merk. En ik heb uh, maar een paar proefopnames gemaakt en verder heb ik er niks mee gedaan. En elk jaar neem, neem ik me voor om mooie seizoenfoto's te maken. Herfst, winter, zomer, nou ja, lente, noem maar op. En, en, en er komt er maar niks van. Er komt er niks van. Nou ja, ik zit eigenlijk te denken: ja, dan heb ik een mooie camera gekocht? Ik heb hem ruim een jaar niet gebruikt. En er staat al dingen maar. Nou, dan wil ik van de ja, binnenkort, eh, ja, voordat de er ergens er voorbij is, hier en daar wat mooie eh, foto's maken van de natuur zo, en zo, En eh, ja, ik vind het ook leuk om te filmen. En het allerleukste vind ik, eh, niet alleen het filmen, maar ik vind juist het monteren van films, eh, vind ik leuk. Eh, een beetje filmen zo en op in elkaar plakken, dat uh, de editing, noemen ze dat ook wel tegenwoordig. En uh, ja, dat uh, monteren vind ik juist heel leuk, weet je. Eigenlijk vind ik dat nog leuker dan filmen en fotograferen, maar goed. Maar ik ben meer, uh, ik vind het, ja, foto's maken, vind ik eigenlijk toch leuker dan filmen. Want filmen, ja. Weet je, het moet in één keer goed zijn, weet je. Kijk, ik. Uh, ik ben geen perfectionist, dat alles maar perfect goed moet zijn, maar het moet ook weer niet te slordig. Het moet wel een beetje, ja, ik hoef geen allerlei poespassen met filmd en eh, Dat hoeft voor mij allemaal niet, daar geef ik niks om. Het moet gewoon leuk in elkaar overvloeien. En eh, ja, het moet gewoon... Eh, zo in elkaar zitten dat mensen blijven kijken. Hè? Dat ze het uh, blijven fascineren. Als je een filmpje maakt van, zeg maar wat hoor, 10 minuten of zo. Het hoeft geen uur te duren. Maar je hebt wel eens met die diaavondjes vroeger op een verjaardag of weet ik bijvoorbeeld wat, bij familie of bij vrienden. Ze van die diaavondjes en dan aan mensen een vakantiedia zien. En uh, ja. En dan zit iedereen aandachtig te kijken en men doet hun verhaal over die leuke vakantie op uh, Ibiza of zo. Of op Gran Canaria. Of in Griekenland. Of weet ik voor welk land. En dat is 5 à 10 minuten is dat leuk. Maar als dat maar een half uur tot een uur gaat duren. Uh, zie je de aandacht verslappen. Zie je mensen uh, die zitten ineens. Uh, te dommelen, ja, die vallen bijna in slaap. Of, of iedereen begint door elkaar heen te lullen. En dan denk je bij erg, Godverdomme mensen, kijk nou, kijk nou! Nee, hier uh, zit het over. Ze, ja, ik ben ook daar geweest en dit en dat. En dan gaat het onderwerp ineens heel, over heel iets anders. En niemand zit daar meer te kijken, ze zitten allemaal door elkaar heen te lullen. Dat heb je ook wel eens met mensen die bijvoorbeeld een muziekstuk uh, opvoeren. Hè? Maakt niet uit wat, klassiek, pop. Bla bla, maakt niet uit. En dan zitten mensen eerst aandachtig te kijken. En uh, geef me na een tijdje dan uh, een hooiroezemoes. En ik heb het niet over een professioneel concert of zo, maar gewoon een huisconcert of zo. Ben iemand thuis of, of ergens in een clubhuis of zo ergens. Uh, in een een of andere uh, wijkgebouw uh, of zo, hè? of zo'n wijkcentrum. Dan dus zie je eerst iedereen aandachtig luisteren en op een gegeven moment hoor je. beginnen mensen ineens te, te praten, terwijl uh, een muziekstuk wordt opgevoerd. En dan zit degene te spelen, op zijn gitaar of op zijn piano, het maakt niet uit wat. Ik denk, bij zit ik hier nou voor de katse kut te spelen of uh, luisteren jullie nou nog? En dan wordt er dan eerst in het begin een beetje leuk op, op ingespeeld. Hè? En, uh, <tossimus> maar ineens worden steeds minder geïnteresseerd en beginnen ze ineens uh, uh, met elkaar te, te converseren. Over ditjes en datjes en, en zo. En uh, ja... Wordt die muzikant ineens steeds kribbiger? En die is op een moment zo zat, na een kwartier, dat iedereen gauw door elkaar loopt te lullen, dat de muziek er niet eens meer bovenuit komt. Is hij in staat om zijn gitaren kapot te rammen, weet je wel, of op zijn piano te gaan dansen, dat hij, dat hij eh, zin heeft om op die toetsen te gaan rammen met zijn voeten en dat hij op een gegeven moment. Pakt hij gitaar, God voor het, en dan slaat hij dat teringding aan. Bagels en dan slaat hij dat hele, de hele gebouwen in elkaar, ja. God, luisteren jullie nou nog of niet? Zal je zijn eigenlijk als ik voor optreden? Pot voor Jan domme. Zal dit zijn flapdrollen, idioten? Eikels kom ik helemaal vooral Lul uit Groningen hier naartoe We got it done Out on the looking inside, too. It don't seem so easy now. You're out on your own, far from your home. Nobody wrote in. You'll see that it was that obvious. It seems so easy now to run. Soon. For you have got a little too. ja dat was uh, de Dada Waterman met Captain Crook ja ja was een leuk, uh, leuk nummer so. <laughs> ja mensen uh, ja, kijk, ik ben gisteren nog op een verjaardag geweest, op zaterdag. Helemaal in Den bos, hartstikke leuk hoor. Dus uh, gezellig bij je. Hele goede, goede kennis van mij, hele goede kennis van mij. Het was uh, ja, een stukje en het hier vandaan. Er uh, werd muziek gemaakt, er uh, werd gedanst, uh, gezongen, uh, gegeten en uh, gedronken. En het was uh, gezellig man. Ongelooflijk. Ja. En uh, goed, weet je wat ik nou het leukste vind? Um, ja, ik heb een tijdje geleden een uh, disco mix gemaakt. Ik weet, vraag me niet wanneer dat was. Het is alweer een tijdje geleden. En dat heet de Late Night Disco Mix. En daar ga ik jullie een gedeelte van laten horen. Die gaat zeker wel. Nou, 10 minuten, 12 minuten duren. Oké. Okay. Hier komt die Late Night Discomix mee bij Aloha Jaap. Daar komt hij dan. Yeah. Ja, dan moet ik hem natuurlijk wel even goed opstarten. Hè? Wel even vanaf het begin natuurlijk. Eens <laughs> dus even kijken hoor. <coughs> ja, even een opstartfoutje. Hier komt die Late Night Discomix bij Aloha Jaap. Dat was uh, de mix uh, die ik een aantal jaren geleden met elkaar heb geplakt en gedaan en gemixt. Met, uh, ja, ik weet niet meer welk jaar, dat was maar zover uh, een jaar of acht geleden, denk ik, zoiets. Ja, volgens mij wel. Uh. <laughs> ja, oké. Okay. Uh, nou jongens, ik denk dat ik nog... Uh, Hoeveel hebben we nog te gaan eigenlijk? Ja, ik weet het niet. Ja. Um. Oké. Okay. Dus, um. ja, ik weet geen onderwerpen meer, mensen. Ja, ik denk, ja, daar zullen we het over hebben. We hebben bijna twintig minuten. Achter elkaar de mix gedraaid. Zo'n uh, 18 minuten of zo, weet ik het. Ja, zoiets hè. Dus, uh, oké, okay, um, ik weet niks meer. Ik zou zeggen, nou ja, we gaan volgende week weer verder. Op zondag 10 oktober uh, weer een nieuwe podcast. van ongeveer een uurtje. Kan iets langer zijn, kan ook zelfs iets korter zijn. En ik uh, zou zeggen, eh, bedankt uh, voor het luisteren en eh uh, ja, ik kan alleen maar zeggen tot volgende week. En ehm uh, ja. Goed. Nou, ehm um, Oké. Okay. Oh Jezus. Oké, okay, meisje. we zeggen tot volgende week en je uh, Jimmy Cliff met Cry No More. Tot volgende week en bedankt voor het luisteren.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 Papa's got to go and get the bacon to maintain his family. So I want you babies to know he's doing it for you and me. Don't you ever be afraid. You got to be strong for Papa. Mama is here holding the fort and she knows what life is worth and she says, het naar Aloha Radio. Kijk op www.aloaradio.org.